De Oranje supporters in Garkov zijn begonnen aan een optocht naar het stadion waar Nederland vanavond tegen Denemarken speelt. Eerst werd het Wilhelmus ingezet, daarna werd er ruim vijf kilometer lange wandeltocht ingezet. De Oranje fans verleveren afgelopen uur op het Vrijheidsplein van Garkov. De KVB verwacht acht tot tienduizend Nederlandse fans. De supporters die zijn uitgedost in het Oranje trekken veel bekijks, automobilisten toeteren en stappen uit om foto's van hen te maken. De wedstrijd tegen Denemarken begint om zes uur Nederlandse tijd.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 Het weer vanavond in het oosten kans op een bui. Morgen zon, maar ook stapelwolken. In de middag kans op wat regen, vooral in het zuiden. Het wordt ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Short. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat tussen Gooi Meer en Knobbendiemen 6 kilometer file. Daar staat een vrachtwagen stil, de rechte rijstrook is dicht. Op de A9 ook maar richting Amstelveen voor Amstelveen 2 kilometer. Daar zijn bomen omgewaaid, twee rijstroken zijn daardoor dicht. TA15 gooi ik hem Nijmegen voor Tiel 2 kilometer, dat komt door wegwerkzaamheden. TA16 Breda richting Rotterdam voor de Van Brien Noordbrug 2 kilometer, dat komt door werkzaamheden op de Parallelbaan. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker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 Samen sterk, zonder problemen, en ons kleine land is weer eens gezien, het weer. Op naar de finale, die cup komen we halen. Oh, oh, oh, hey, oh, hey, hey, hey. We, we hebben maar één doel, dat geeft een goed gevoel. Op naar de finale, die cup komen we We staan sterk met oranje Allee! en het rood-wit-blauw van ons legioen. Allee! brullen voor een rij. Je hoort hem hier bij CfM Sanford op zaterdag. U hoort het waarschijnlijk al, de uitzending staat behoorlijk in het teken van de voetbalwedstrijd van vanavond. Hoe kom, je erbij? Nou, hoe kom, hoe je, kom erbij? je erbij? Hoe kom je erbij? Hoe kom je eraf Nederland tegen Denemarken, Jodden, Danny de Munk en DJ Kallega. C.F.M. Voor Zandvoort en de regio. En het is uh, even na vier uur, het derde laatste uur alweer uh, Albert-Jan. En dan gaan we ervoor. Soms kan de tijd niet snel genoeg, genoeg gaan, Dat is waar, dat is waar. Goed, maar we hebben natuurlijk zo uh, het laatste uur onze vaste onderdelen, zoals om half vijf het dier van de week. En die luistert naar de naam Romy. En ja, liefhebbers, het, uh, van het gedicht van de week om kwart voor vijf, onder de tonen van Mantovani's Green's Leaves, uh, gaat het gedicht vandaag uiteraard over de kleur oranje. Uh, ik denk niet dat we verder nog veel nieuws hebben. En ik denk het ook niet. Dat we nog veel dingen kunnen doen. Maar heb als je als nog ik... voldoende voetbalhits? Uh, ja, ik heb genoeg voetbalhits. Maak je maar geen zorgen. En uh, voor degenen die vanavond niet naar het voetballen willen kijken. Om 5 voor 8 is de kwalificatie van de Formule 1. Ja, die gaat ook oh, nog. Ja, dat hebben we ook nog. Maar, en die racen gewoon in Canada. Dus om uh, 5 voor 8, RTL 4, de kwalificatie van de Formule 1 voor de race van morgen. En de uitzending morgen begint om 7 uur. En dat is voor de racefans. Sorry, sorry. En sommige mensen denken, laat mij met rust, met een voetbal. Oh, nee, ik verlang veel meer naar de kerst, gewoon, weet je wel. Een beetje momentje van rust. Is dit nou weer zo'n onduidelijk bruggetje voor jou? Heerlijk, nee, gewoon een heerlijk okay. gevoel. Dit meen je niet, hè? Dit meen je natuurlijk niet. <laughs> Zullen we maar gewoon de plaat gaan draaien? Of zijn of stereo love hebben, natuurlijk hè? Door ja. Edward Maia. Nou hadden we natuurlijk al de EK-hits gedraaid uh, uit Denemarken, van Duitsland. En we hebben ook even van Spanje. Ja. Uiteraard, ja, ja, ja. Spanje oh. heeft ook een hit. En uh, die luistert naar de naam José de Rico featuring André Mendes en het nummer Rayas del Sol. Oeh, lekker nummer trouwens. En in die, die videoclip die erbij zit. Shit. Gewoon even alleen kijken hè? Alleen kijken. Ja, alleen kijken. Okay. <laughs> Niet aankomen. Niet aankomen. Ya te ando buscando, Hoy lo que te quiero yo decir para decirte muchas cosas cosa bella, que me vuelves loco lo que yo siento por ti quiero rayos de sur, en la arena tu piel dorada y morena ahora, ahora, sí. ahora sí. quiero rayos de sur, Bene. Si tu la parla pieto americano. Quando sa fa la moda sotto luna. Comma deve un cape di I love you. l'americano. Om te beginnen gaat het goed. Sindsdien praat naar de ballamoda, onder de luna. Om te beginnen kan hij nooit. Om te beginnen gaat naar de ballamoda, onder de We Twee jaar geleden was er een hele speciale uitvoering van deze serie van Yolanda Bikoel. En die heette Doelpunt voor Oranje. Oh, ja. daar ken ik hem van. Ja, ja. ja, precies. Dus ook een beetje een uh, voetbalpaardje natuurlijk. Hè. Ik dacht wel even dat ik iets anders, dat je een beetje van het voetbalmuziek afging, af staat vanmiddag iets minder dan twee uur voor de wedstrijd van vanavond om 6 uur te starten. Voor het geval je het nog niet gewend en gemist hebt, het is Nederland tegen Denemarken. En voor de Formule 1-fans... Om 8 uur de kwalificatie van de Formule 1 race in Canada. Oké, okay, nou heb je nog een uh, voetbalplaatje? Heb ik nog een voetbalplaatje? Of moet ik je hem, wil uh, me goed vertellen? Nee, doe maar lekker voetbalplaatje, ja, joh, okay. ja. want iedereen is toch al. Uh, Ook zo eentje van twee jaar geleden. Iedereen is toch al in de keuken de chips aan het klaarzetten. Ja, en dan, dus laten we maar gewoon lekker muziek draaien. Heerlijk. Haar, maar vergeet hè? om uh, kort vier het gedicht van de week niet, hè? Nee, dan moet je gewoon even kort voor, voor de radio zeker weer aanzetten als je nu uitzit. Uh, maar niet doen, hoor. Nee, niet doen.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 This is Africa. Zamina mina, waka waka, eh eh. Zamina mina, zangalewa. This time for Africa. for Africa Zijn er momenten dat ik aan je denk, al komen die maar weinig voor? Zullen we in de hielo, zullen we kanten tot de hier? Zullen we mijn vieux, moeten we kanten tot de ronde als we is in Jeruzalem, als we mis in de eilige shalom Isma is net rustig en wie net is warmer Is ijs me alle gemma, sina, sepe, alo Vliegen met mijn been naar de regenboog, rainbow Ik denk alleen aan jou Vliegen met mijn been naar de regenboog, rainbow Ik hou alleen van jou Vliegen met mijn benen naar de regenboog, rainbow Ik denk alleen aan jou Vliegen met mijn benen naar de regenboog, I wonder about my sex, what's your name? What am I doing? What's your name? What's your name? What's your name? What's your name? What's your name? What's your I What's your name? What's your and my your name? What's your name? What's Dus een uh, koortje nodig En op dat moment komen er zes mooie zangers En zangeres op en ik ga me dan begeleiden Misschien denken jullie in de zaal van nou leuk Ik doe mee, <laughs> het was de eerste keer dat ik het hoor Dat mag, de beste zes mogen Volgend jaar mee naar Ierland Ik zing het één keer voor en daarna Moeten jullie het zingen, vrienden met de regio Ik denk jou, vrienden de regio, hou alleen van jou, ja met me mee naar de regenboog Rainbow, ik denk alleen aan jou Vliegen met me mee naar de regenboog rainbow Ik hou alleen van jou Vliegen met me mee Wat spontaan Vliegen met me mee naar de regenboog Rainbow, ik hou alleen van jou Niet op je heen, kijk, gewoon zingen Het kan harder Vliegen met me Hey well get haul alone yeah to Ben je al een beetje in de stemming oranje man? Ik ben, er een, ik ben van top tot teen oranje. Vroeger zei ik rouw je tegen je naar zich. Oranje. oranje. Oranje. Kom eens hier. Hahaha. <lacht> <lacht> vlieg met me mee naar de regenboog. Uiteraard de single van Paul de Leeu. Ook iedereen maakt een EK-hit Ja, Het is te gek hoor. De te gek van worden. Dries Roefink, Die heeft er ook eentje op de planken gegooid. Nou, gaan we nu naar luisteren. Daarna Dier van Dijk. Bert van Marwijk, lidder van Oranje, breng ons naar de titel, want dit is het moment, we kunnen niet meer wachten. Wat, wat een nummersbericht zou zijn. Als ah, die jongens vanavond nou niet winnen. Wat doe je dan? Nee, ik ben benieuwd. Wat staat daar tegenover? Dan, dan is er niemand die maandag naar onze herhaling luistert. Nee, dat denk ik ook niet. Oeh, roept heel jij hoor. Driesen zo op de Sofortse Radio. Spanning, spanning. Allom nog anderhalf uur. En we hebben ook nog de reguliere items trouwens. <laughs> Bijna vergeten. Half vijf, tijd voor het dier van de week. Ja, en het dier van de week luistert naar de naam Romy. En Romy is een leuk... ...hondje van slechts vier jaar jong... ...met zo haar eigen gebruiksaanwijzing. Ik kan hem oranje spuiten, vriend. Dat kan. Ja, dat is... Ik weet het niet. Dat zou kunnen. Ze is in het asiel terechtgekomen toen ze een nest van zes puppies had. In het begin was ze erg argwanend en bang. Het vertrouwen in de mens was ze kwijt... ...en ze deed alles om haar puppies te beschermen. Langzaam maar zeker kwam haar vertrouwen weer wat terug... ...en werd ze wat rustiger. Nu haar kinderen de deur uit zijn, komt ze weer wat tot zichzelf en speelt ze leuk met andere honden. Ook mensen vindt ze weer aardig, al blijft ze wel erg voorzichtig. Omdat ze nog steeds wat schrikkerig is, uh, is een te rustig huis zonder kinderen voor haar het beste. Romy is niet gewend om alleen thuis te zijn en de basiscommando's moeten nog flink worden geoefend met haar. Ze is erg actief en houdt van rennen en spelen. Met haar op een leuke cursus gaan zou ze fantastisch vinden. Als je haar leert kennen en haar uh, hart weet te stelen, is Romy... ...zeker een vriendin voor het leven. Kom gewoon gerust eens langs... ...om kennis te maken met dit pittige dametje... ...of bekijk haar live op de webcam... ...via www.dierenthuiskennemerland.nl www.dierenthuiskennemerland.nl ...in haar kennel tussen 4 en 6 uur live te volgen. Dierenthuis Kees op straat 5... ...geopend van maandag tot en met zaterdag... ...van 11 tot 4 uur... ...en telefoon is te bereiken op 571-3888... ...571-3888... ...wie geeft Romy een thuis? Ik ga gewoon eens langs bij het kennel. En naar mijn dierenthuis voor al die leuke dieren die daar op een baas zitten te wachten. Je vindt hem aan de Keesomstraat hier in Stalvoort. Of bel gewoon even 5713888 En ik zou zeggen: heren, proost alvast! We samen niet alleen Er is genoeg Voor iedereen Dus denken we samen Zwaar het vatbaar Ja denken we samen niet alleen Dan zullen we werken Zeven dagen lang Dan zullen we werken voor elkaar Dan zullen we werken Zeven dagen lang Ja zullen we werken voor elkaar Dan is er werk Voor iedereen Dus werken we samen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 We vechten voor ons belang, is moeten we vechten, niemand weet hoe lang is moeten we vechten voor ons belang. Voor het geluk van iedereen, de dus vechten we samen, samen staan we sterk, ja vechten we samen, niet alleen. Voor het geluk van iedereen De dus slechten we samen, samen staan we sterk, ja vechten we samen, niet alleen. De toeter uit de la, want we gaan naar het TK met Mark van Bommel en Van der Vaart Wesley Snijder aan de bal winnen we van Portugal We vegen ze allemaal van de kaart En met Sony achterin gaat er echt geen bal meer in Hij gooit de hele boel op slot En met Ibi langs de lijn loopt de aanval als een trein We winnen keihard elke pot worden die fans en niet alleen te Spanje All dressed in die shit, we komen black en oranje. Wie maakt zich druk om de poel? Ga, wij maken de rules. We spelen technisch overzichtelijk, beheersen. Zal ja, in je ook voor Nederland. Neem dan deze in je hand. Hazen in de lucht, want met een kruis.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 Wat denk jij? Lach het kampioen. Ja, euh, ja, ernst, ja. wat denk jij? Ja, klassieketje jongen. We worden lach het kampioen! Met Van Persie en Klaas hakken wij ze in de pan Ja, we worden lach het kampioen. En met Maarten in de doel zijn we eerste in de pool Daar kan dus niemand wat aan doen. Ja, ben je ook voor Nederland? Nederland, Nederland, Nederland. neem dan deze in. Want met een klein beetje geluk Klein met oude Voor ons dienstelijk Ja, ben je ook verblijven laat, Officiën, dan komen we zo meteen in dat café en dan kunnen we geen voetbalplaat meer horen. Nee, echt niet. Nee, echt niet. Helemaal, echt niet. Helemaal doorgevoetbald. Je Wolter Cruz en Co. Wie zeggen. heeft er geen uh, EK-nummer gemaakt? Want hits uh, kan ik echt niet eens heb over Heb jij er eentje gemaakt? Nee, ik heb er niet eindje ik eindje kan niet. Maar Toet, Toet, uh, artiesten Nederland heeft wel een plaat uh, uitgebracht. In so, kader van oranje. Zo dadelijk gedicht van de week. Och, maar dat is zo gevoelig. Dat is ook weer oranje gevoelig, oh, hè, ja. geloof ik. Maar wel mooi, hoor. Ja, Eerst hebben we nog even een ander plaatje. Hier is Crystal Waters. Was dat in de Gypsy Woman? He? Moet je kijken, oh, dat gaat helemaal niet meer. Goed, het is uh, bijna kwart voor vijf. Tijd voor het gedicht van de week een vast item bij Zandvoort op zaterdag. Het is een beetje het enige vaste wat we vandaag hebben, zeg maar, hè? Maar hij is er wel, hoor. He? Het is uh, deze week een gedicht over oranje. Hoe kan het ook anders? Nederland is van noord tot zuid in het oranje versierd. Oranje vlaggen hangen in de straten en het Nederlands elftal... ...dat is het enige waar iedereen alleen maar over kan praten. Het oranje gevoel, het begint ook bij mij. Want overal oranje, wie wordt daarvan niet blij? En als straks de gekte pas echt losbarst... ...zit iedereen in de kroeg voor de tv. En als oranje heeft gescoord, dan juicht heel oranje met ze mee... En het maakt niet uit waar je dan bent, thuis, bij de buren of in het café. Samen met z'n allen juichen wij oranje naar die cup en iedereen helpt mee. Want wij zijn één land met maar één kleur en maar één gevoel. Wij steunen onze leeuwen, als je begrijpt wat ik bedoel. Voetbal, dat is zo'n mooie sport als het normaal gaat. Ze trappen je soms tot gort, maar toch kan deze sport geen kwaad. Het zijn een handjevol schoffies die de boel weten te verzieken. Ach, geef ze maar snel een paar lollies. Een voetballer kent dalen en pieken. Zometeen gaan ze er weer tegen aan. Onze sportieve jongens van Oranje. Zullen ze hun man mannetje weten te staan? Anders sturen ze toch gewoon naar Spanje? Hopen op een sportief toernooi. Gezelligheid en vuur in de ogen. Laat ze maar flink knokken voor hun poen. En supporters, heb alleen een beetje... Mededogen. Het gedicht van deze week geheel in het teken van Oranje. Ja, zo dadelijk over één uur en een kwartier. Dan moeten we aan de bak, natuurlijk. Nederland tegen Denemarken. Heb jij ook een gedicht van de week voor ons? Stuur hem dan naar redactie.zfmsandvoort.nl Redactie.zfmsandvoort.nl En wie weet, misschien komt jouw gedicht wel langs op de radio. Je weet het maar nooit. Ik ben mijn muis kwijt. Zie je dat? Hij wil niet meer. Kan jij René Vroger opzetten, Albert-Jan? Ja, gewoon bij de air van René Vroger. René, René, Veld, ja. René, René, René Ik hoopte dat het wat sneller ging, maar helaas Ja, ik ben niet zo snel Ik, kan, ik zit nog helemaal in het gedicht Ja, B doe, doe die maar, doe die, maar Rijf, nou, doen we doe die maar. maar, Rijf Is wel leuk, achter het gedicht van de week Toch, doen we op naar Nederland tegen Denemarken Met René Vroger en samen Leef het moment En vergeet je verdriet Je bent wie je bent als je komt op niets, je staat voor een deur die pas opent als jij ervoor kiest. Kijk naar de sterren, maar volg wel je hart. Het wonder komt als je geen wonderen verwacht. Een zon in de morgen belooft een bijzondere dag. Want wij zijn samen. Lang met vele naam Samen zijn we sterk Samen zijn we één Je voelt je niet So drast, tax is less than so, Laat, you don't Let like the in and lord Maar in de rebound maakt Wesley snijden het af, hij wordt besprongen door Babel en kent nog hoor of Hesselink. Twee grote gasten, de lijkt me pas ben ding. Net als Janine, Sint Giovanni van wordt. ze rennen heen en weer net als een motor die rondkrot. Oh je neemt de man verspelt de mappen weer klaar, hij wordt gedirigeerd door Nederlands langs de ster. hip in de Zuid, dan gaat er heen als je durft, hij wordt bijgespannen op mer en steken het terug. 23 gasten die met Marco van Basten die bekken gaan halen, waar we al jaren op wachten. You are a champion We keep orange Because of his sins and sins All of sing a We de claims of of oh the claims de those Oh yeah, sex bomb, you're a sex bomb. Helemaal wit, net klaar, of niet? Ik ben aan het warm lopen, ik zie het een warm lopen. Ja, ik krijg warm van, oh, zo ik over iets meer dan uur. Nederland tegen Denemarken. Laten we hopen dat het een uh, mooi succes gaat worden voor het Nederlands elftal. Wis uiteraard als zij aan het luisteren zijn. En natuurlijk zijn zij aan het luisteren. Heel veel succes zometeen. En wij uh, zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van zondag uh, ja, op zaterdag. Dat zal een oranje special kan ah, worden. heel oranje, heel oranje, heel oranje. <laughs> Maar weet je nou, we hebben uh, nou allerlei uh, EK-hits gedraaid. Met welke vul je nou het beste? Uh, eigenlijk uh, die, uh, die Samen van uh, René Vrogen. Vind ik wel een lekker plaatje. Ja. Mee. Nou, ik vind maar het... jij met Helder. En dat is ook een heel mooi nummer. En daar gaan we mee afsluiten. Als jij even op het knopje drukt, dan oh, uh, komt u vergaafd. Maar, maar dan moet je ook okay, op knopje drukken nu? Ja, druk maar gewoon ja, ja, -ie, komt u? Uh, kom, oké okay. Heel veel plezier met de voetbalwedstrijd. En graag tot volgende week. En jij tot over twee weken, Albert Jan. Ja, maar we bellen zaterdag wel even. Ja, dat is gezellig. Doen we. Veel Doei. plezier vanavond. Hoi.